Dit is Mautschreurs met het Nationaal. Anyway journaal Veel mensen melden, bomen omgewaaid. De politie krijgt veel telefoontjes en roept op alleen nog 112 te bellen... bij levensbedreigende situaties. Sinds vanmorgen trekt een zuidwestenstorm over de kustprovincies. In het stadion De Kuip zijn reclameborden naar beneden gevallen. Maar de wedstrijd tegen PEC gaat vanmiddag wel door. Ook het verkeer heeft last van de wind. Op een aantal snelwegen staan files omdat er bomen zijn omgewaaid. Tussen Eindhoven en Den Bosch en Eindhoven en Tilburg... rijden geen Intercities, omdat er een boom op het spoor ligt. Vanwege de harde wind vaart de boot naar Tessel niet. En ook in Groot-Brittannië, Frankrijk en België veroorzaakt de zware stormoverlast. Op het kanaal is een vrachtschip in aanvaring gekomen met een kleiner schip dat beladen is met stenen. Elf bemanningsleden zijn per helikopter in veiligheid gebracht. De schepen liggen ter hoogte van Dover en worden later vandaag weggesleept. In het zuidwesten van Groot-Brittannië zitten meer dan 2000 huishoudens zonder stroom... en zijn huizen en auto's beschadigd door omgewaaide bomen en stellages... ProRail gaat de spoorwegovergang bij Winsum beter beveiligen met waarschuwingsborden. Tot die borden er staan zet de spoorbeheerder bij de onbeveiligde overgang een verkeersregelaar in. Vrijdag botste er bij Winsum een trein op een melkwagen. En daarbij raakten drie mensen zwaar gewond. Vijftien passagiers liepen lichtere verwondingen op. ProRail gaat matrixborden plaatsen om weggebruikers te waarschuwen. Omdat de borden nog een bestelling zijn wordt voorlopig een verkeersregelaar ingezet. Dan nog voetbal. In de eredivisie heeft AZ het niet weten te winnen bij Rode JC. De ploeg uit Alkmaar kwam in kerkraden niet verder dan een 1-1 gelijkspel. AZ blijft daardoor vijfde, terwijl Rode JC met 10 punten nog altijd hekkensluiter is. Het weer onstuimig met nu en dan regen en kans op zware windstoten. De wind gaat vanavond liggen, morgen en dinsdag bewolkt en wisselvallig. Het wordt dan ongeveer 12 graden. En dit was. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A9, ook maar richting Amstelveen... staat tussen Bevenwijken, Knoopend Velsen, twee kilometer file. Op de ring van Amsterdam, de A10 Noord richting Almere... tussen Nieuwedam en Zeeburg, 2 kilometer. Er stond een auto in brand. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 My heartache, bury it deep inside Take my trouble, bury it deep inside Where nobody can go I don't wanna be another lonely soul No, no, no, no I don't wanna be another lonely soul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 van het tweede uur van Zandvoort op zondag... met TVNoise en Remember. Ja, zes over drie het tweede uur... met daarin de volgende onderwerpen. Uh, allereerst, nou, mochten er nog... Uh, uh, uh, weersveranderingen plaatsvinden... en uh, actuele weerssituaties... dan zullen we u uiteraard daarvan... de komende twee uur van op de hoogte houden. Het tweede uur van Zandvoort op zondag. Uh, uiteraard rond de klok van half vier... de uitgebreide evenementenagenda. En uh, terwijl uh, het klassieke concert in de protestantse kerken net is aangevangen... en ook uh, er wordt gejazzd in de krocht... gaan wij uh, door met het tweede uur. Verder hebben we natuurlijk uh, volgen we voor de voetbal-eredivisie... de tussenstanden in de ruststanden... en uh, natuurlijk ook uh, wellicht nog Zandvoorts nieuws in het kort. En ik zou zeggen, genoeg reden ook het tweede uur te blijven luisteren... naar uw enige echte lokale zender ZFM. En dan moet je even naar buiten kijken, Albert Jan. Daar word je niet vrolijk van, hoor. Nee, nee helemaal niet. Gewoon lekker binnen blijven en luisteren naar CFM Solvoorts. Het tweede uur van Solvoort op zondag is aangebroken met nu ABC. Hier zij met The Look of Love. And your world is full of strange arrangements and Zeker niet van het weer van vandaag. Gadverdally. Stormachtig zo voort. Jordan de Look of Love, de single van ABC. En hier is James Brown... Ja, Uh, Bruijsten uh, is even op uh, visite in de studio uh, aan de Tolweg Tina. Als je hem nog uh, in levende lijven wilt zien, <laughs> www.zvm-live.nl. Ja, de vrijwilliger van het jaar. Willem, is het wat voor je, vrijwilliger van het jaar? Hij, hij, wordt er stil van. Hij wordt er stil van. Stil en verlegen. Maar we gaan het wel hebben over de vrijwilligersprijs, want die gaat uh, volgende week zaterdag uitgereikt worden.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 om genomineerd te worden voor de VIP-vrijwilligersprijs 2016. Een jury bestaande uit Maaike Koper, Gerry Rutte en Marijke Veerman... heeft vervolgens uh, de uh, nominaties bekend, uh, bekeken... en besloten welke vijf organisaties definitief genomineerd worden. Dit naar aanleiding van de onderbouwingen... de hoeveelheid van voorgedragen nominaties en de visie van de jury. We zijn trots dat ook ZFM Zandvoort dit jaar is genomineerd. Bedankt de VIP-vrijwilligersprijs bestaat uit twee prijzen... de juryprijs en de publieksprijs. Op zaterdag 26 november, euh, dan euh, tijdens die bijeenkomst... bij de VIP-vrijwilligersprijs bekend worden gemaakt in Pluspunt. Vanaf 4 uur tot 6 uur bij Pluspunt. Alle inwoners van Zandvoort zijn van harte welkom. En kunnen ze, ze kunnen stemmen via de ZFM-app of via de website www.vip-zandvoort.nl. Stemmen kan nog tot aanstaande zaterdag 3 uur. Vul je e-mailadres in, e in en e tik op de organisatie om te stemmen. Ook uw stem telt. U ontvangt dan per omgaande een e-mail om uw stem te bekrachtigen. En kom dan aanstaande zaterdag naar Pluspunt... voor de bekendmaking van de Vrijwilligersprijs 2016. Vanaf 4 uur bent u van harte welkom in Pluspunt. En nogmaals, laat uw stem niet verloren gaan. Nee, en CFM zit erbij. Maar je hebt nog een tip, hè, als uh, mensen gaan stemmen... want het is, uh, <t int concerned> is jou uh, bijna overkomen... Ja, nee dat hij naar de bovenste springt. Ja, in één keer. Klopt. En dan op een naar gegeven de KNRM. Je, heb, je, uh, heb je je, uh, ja? je e e-mailadres ingetikt... En dan, dan op een gegeven moment dan, dan wil je gaan stemmen. En dan, dan springt hij automatisch weer in volgorde van nummertje 1 tot en met nummertje 5. Terwijl het een willekeurige volgorde is. Maar kijk goed waarop je stemt. Want dan moet je even scrollen naar de organisatie die voor jou in, de, in de aanmerking komt voor de vrijwilligersprijs 2016. Er is zowel een juryprijs als een publieksprijs. Beide prijzen zijn minstens zo belangrijk. En nogmaals, deze oproep geldt voor alle zandvoorters... die daarbij betrokken zijn, dan wel geïnteresseerd zijn. Volgende week zaterdagmiddag vanaf 4 uur... bent u van harte welkom bij Pluspunt. En Laat je stem niet verloren gaan. Stem nu! It was all about you. No, I feel so far removed. You are the one thing in my way. You were the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You were the one thing in my way. You are the one thing in my way. You Weer zo lekker eten uit onze eigen hitparade, de Euro Breakdown. Je hoort hem elke vrijdagmiddag tussen 3 en 5 met Morius Mulder. Ja, in deze plaats staat er dus ook in, hè? Kelvin harris met My Way. Ja, inmiddels rust bij de twee wedstrijden die vanmiddag om half 3 gestart zijn. Hebben we het over de eredivisie? Ajax tegen NEC gaat lekker met de Amsterdammers: 3-0. En FC Twente tegen FC Utrecht. De zaak is daar gelijk getrokken. De, de, de ruststand is 1 tegen 1. En dan uh, zo dadelijk om uh, kwart voor 5. krijgen we de wedstrijd... Weinoord tegen Pek Zwolle. Jawel. Tot zover het nieuws over de Eredivisie. We houden ze ook voor de tweede helft voor je in de gaten bij dit programma. Is te makkelijk voor je, hè? Verrijkte plaatje, deze uh, Ja, deze wel. Ja, de Sutherland Brothers, hoor je. En die Arms of Mary. Eerlijke gaan we houden op de zondagmiddag. Het regent nog steeds uh, behoorlijk uh, hier in Salford. En het stormt uh, vooral ook. Wanneer zijn we daar vanaf? Uh, nou, na vieren wordt het iets minder. Maar okay. Hoeveel minder wordt iets, Ietsje minder. Maar ook, mocht u met de trein reizen... Uh, ja. ga even naar uh, de app van de NS... en uh, controleren of daar geen vertragingen zijn. Want die hebben natuurlijk ook last van... takken op het spoor. Oké, okay, ja... Uh, nou, we gaan gewoon weer de plaat draaien, nee, nee, toch? Nee, oh, nee, oh heb je hem er recht? Ik ben er <laughs> gewoon helemaal trots op. <laughs> je bent er trots op? De handhavers zijn trots op de hondenbezitters in Zandvoort. Vorige week zondag moesten handhavers Nick van den Oever... en Martin Slagveld controleren op loslopende honden... en de opruimplicht voor de bezitters van die honden. Tot hun verbazing konden de beide controleurs... geen overtredingen constateren. Wat er deze ochtend opviel was dat wij alle eigenaren rond de 40 personen keurig met aangeleinde honden zagen lopen. Ook zagen wij, zij bij drie gevallen dat de uitwerpselen werden opgeruimd. Zij vonden dit zo opvallend en opmerkelijk dat ze tegen de collega Nick uitriep... dat mag wel in de krant, zeker in de media. Al dus slagveld bij deze dus. De complimenten van twee bijna verbaasde handhavers. En voor die enkele hartleerse hondeneigenaren die het niet doen... zeker met dit soort weer en met, met vallende bladeren... Uh, het ziet er niet uit op een gegeven moment... en het is uh, gevaar voor uh, kapotte heupen dan wel beschadigde ledematen is erg groot. Dus schroom niet, pak even zo'n zakje en ruim de uitwerpselen van uw lieve huisdier even op. Zo, dat was een mooi bericht. Zodat ik de evenementagenda, agenda, meneer Stiel. Oh. Door de ziel en uh, crazy. Daarmee is het uh, half vier geworden. We gaan hem voor je doen. De evenementagenda. wat wou uh, je ja, zeggen? Nee, nee, nee. Is goed. Ondanks het barre weer. Ja. Er zijn de deelnemers van culinair rondje Zandvoort... momenteel uh, bezig met dat rondje te maken. En dat duurt nog tot vijf uur. De klassiek liefhebbers zitten in de protestantse kerk... naar een heerlijk concert te luisteren van symfonieorkest Haarlem. En de jazz liefhebbers zitten heerlijk in de krocht droog te genieten van een concert van onder andere Jan Wessels. Ja, als je maar binnen zit nu, hè. Als je binnen zit is niks aan de hand. Helemaal niks aan de hand. Hebben we nog een buitenevenement? Nee, toch? <laughs> nee, nee, nee, we hebben geen buiten. Oh, maar voor al die deelnemers en ook voor alle andere inwoners van Zandvoort, als je zegt van ik wil er nog even gezellig uit, dat, dat kan. Vanaf vijf uur bent u namelijk van harte welkom bij uh, het uh, Amsterdam Beach Hotel, want dan is het live muziek in het restaurantgedeelte App en Vloed. Vandaag vindt namelijk het, zoals gezegd het culinair rondje dorp plaats en nog vele andere evenementen. Na afloop vindt er bij App en Vloed een soort afterparty plaats met live muziek. De Swazi Soul Soup Band zal ervoor zorgen dat het dak eraf gaat. De muziek begint om vijf uur en de entree is gratis... en iedereen is van harte welkom op deze swingende afterparty... bij het Amsterdam Beach Hotel en wel in het restaurantgedeelte App en Vloed. Nogmaals, entree is gratis en het is gevestigd aan de Badhuisplein 2 tot en met 4... Gratis entree, live muziek, heerlijk sfeertje, lekker swingen... en dat op de, deze druilerige en winderige <laughs> zondagmiddag. Maar u zit, u zit in ieder geval lekker droog met goede muziek. Dat allemaal vanaf vijf uur. Dan gaan we naar 25 november. Dat is even een brug, zogezegd. Vanaf half negen, dan, van, dan is weer de laatste vrijdag van de maand... en dan is het weer zingen geblazen bij het Wapen van Zandvoort... met medewerking van de Wapenzangers van Zandvoort. Dat begint allemaal om half negen, die 25 oktober... En de entree is gratis. En dat is allemaal op het Gasthuisplein nummer 10... in het Wapen van Zandvoort. Zangavond 25 november vanaf half 9. En dan die zondagmorgen bent u weer van harte welkom... bij Anytime de Oude Halt. Want dan is het weer om 10 uur de start van de 10.000 stappen van Zandvoort. En dat duurt allemaal tot half 12. Anytime de Oude Halt is gevestigd aan de Vonderlaan nummer 2. Vanaf 10 uur, lekker anderhalf uur... wandelen door en rondom Zandvoort op deze 27 november... En dan last but not least, op 27 november vanaf 4 tot 6 uur... is er weer muziek op de zondagmiddag. Iedere laatste zondagmiddag van de maand... bent u van harte welkom op de muziekmiddag van Studio Anthony. Zang met pianobegeleiding bij de Open Haard. Geen mooie einde van een heerlijke zondag, dan luisteren naar mooie muziek. En op die zondag 27 november onder andere de Amerikaanse jazzvocaliste Jackie Levine. Dat allemaal de deuren gaan open om half 4 en de toegang is gratis. Van 4 tot 6 aan de Oosterparkstraat 44 bij Stichting Ant Studio Anthony. Heerlijke jazzy muziek met medewerking van vocaliste Jackie Levine. Deur open, half vier, vier uur, gratis entree. Tot zes uur op die zondagmiddag. Dankjewel albert -Jan. De komende dagen dus weer voldoende te doen hier in Sanford. En lekker blijven luisteren naar CFM tot aan vijf uur. Sanford op zondag met nu Dua Lipa.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 Dat is van uh, Kate Bush en Babouska. Ja, we gaan het over het Zandvoorts uh, DNA hebben. DNA-tisje? Nee hoor, oh. de zalen van het Zandvoorts Museum... zijn vanaf 18 november jongstleden omgevormd... tot een groot depot met cultureel historische kunstwerken aan de wanden. Het overzicht van deze collectie toont de bezoekers zoveel mogelijk... wat er allemaal in de opslagplaatsen van het Zandvoorts Museum staat... De, de, de tentoonstelling is gefocust op de zogenaamde beeldende kunstregeling... kort in het kort BKR-collectie van Zandvoort. Deze BKR-collectie is in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw... door de gemeente aangeschaft op basis van sociale uitkeringen... en bestaat uit ongeveer 150 schilderijen gemaakt door Zandvoortse kunstenaars. Dus u bent van harte welkom om het Zandvoorts DNA... Te komen bekijken. Meer informatie over deze tentoonstelling en over alle andere activiteiten van het Zandvoortsmuseum kunt u natuurlijk terugvinden op de website www.zandvoortsmuseum.nl. En dit is echt een aanrader hoor, deze tentoonstelling van Zandvoorts DNA. En wil je op de hoogte blijven van de laatste Zandvoortse nieuwtjes? Download dan de ZFM Zandvoort app, onze eigen app. En daar zijn wij beter trots op. Zoek gewoon even onder ZFM Zandvoort.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 Het is echt mijn dag niet serieus, het is echt mijn dag niet serieus, het is echt mijn dag niet serieus, het is echt mijn dag niet altijd weer lachen met die jonge meier en mijn dag. Ja, dan gaan we vanaf morgen weer aan het werk. Ik hoop voor je dat je thuis mag werken. Work from home, hier is Fifth Harmony. Put in them hours I'ma make it harder I'm sending pick up to picture I'ma get you fired I know you are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 Me. Yeah. Take it to the ground, pick it up for oh, me. Yeah. Look back at it all, I'm for me. Oh, yeah. Put it right like my time. She, Ooh. she ride it like a 63. Ooh, uh. I'ma buy a new saloon. Let her ride in the oh, fall in yeah. the she Oh, shit, I'm her boat. And yeah. she down to break the bows. Ride it down, she gon' go. I'm gon' just, she finesse. I fight buff, she take that. Put it over time. Your body You Keep ain't gotta go away got work, work, work, no. work, work, work, But you gotta do? It. De lange week komt er weer aan voor mij, albert De lange yeah. week, oh jeetje. Nou, ja, waarschijnlijk kan ik... Nou, ik probeer gewoon nog een vakantiedag op te nemen of zo, of zo, tussendoor. Ja, ja. ja dan je, valt het weer mee. Kan je niet bespreekbaar maken, work at home? Work from home, nee. Dat is onbespreek, onbespreekbaar. We gaan weer eens even naar de Eredivisie kijken. De wedstrijd die vanmiddag om half drie gestart zijn. Daar zijn Ajax tegen NEC. Er wordt flink gescoord door de Amsterdammers. 5-0. FC Twente thuis tegen FC Twente nog steeds een gelijke stand 1 tegen 1. Tegen FC Utrecht. Utrecht, FC Utrecht. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Jij gelijk. Ze spelen het niet tegen zichzelf. Nee. Dus, uh, Oké. Okay. En ook kwart voor vijf. Ja, de klapper de... van de dag. Feyenoord tegen Piks Zwolle. Nou, waarom in de gaten voor je?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 single die het aan het eind van het jaar altijd heel erg goed doet... ...op een, een of andere manier. Goed Houston and I'm your baby tonight. Ja, van het voetbal gaan we over naar het biljarten. Ja, en wel lokaal biljarten, al hier in Zandvoort. En dan hebben we het over het 15 over rood toernooi... ...dat werd een prooi voor Leek en Van Esveld. Kees Leek en Willem van Esveld hebben afgelopen weekend... ...vorig weekend dus, het 15 over rood koppeltoernooi... ...bij café Lauren en Hardy in Halterstraat op hun naam geschreven... Het populaire biljartevenement werd voor de zevende keer alweer verspeeld. Leken van Esveld, vorig jaar blijven steken in de voorronde en uiteindelijk winnaar van de verliezersfinale, versloegen Ronnie Brouwer en Edwin Hoejebos met 15-13. De eindstrijd was net zo spannend als de inhaalrace van Max Verstappen in Brazilië, die in het drukke establishment massaal via de schermen werd gevolgd. Derde werd het koppel Cocky de Vries en Bram Kolkman. Medeorganisator Louis, mede Louis van der Meijen had maar liefst vier, 47 sponsors gestrikt. Zodat alle 32 deelnemende duo's met een prijs naar huis kunnen gaan. Hulde, Louis. Zo, wat mocht je 47 sponsoren. Hmm. En dat toernooi, zodra de inschrijving geopend is, is hij gelijk vol. Hè? En vandaag is... ook weer, hè? Bij Laura en die uh, biljarten trouwens. Klopt. Yes, nou, hier is hij dan. Earth, Winter, Fire en Fantasy. fantastisch mooie plaat. Deze van Earth with Fire Fantasy. Maar het cd-tje heeft het bijna maar gegeven. Ja, dat, uh, Aan het eind gaat het niet helemaal goed weer uh, met uh, deze cd. Ik moet hem maar een keer schoonmaken, denk ik, uh, Albert-Jan. Misschien uh, helpt dat. Wat dacht je van Spotify? Spotify <laughs> ja, dat kan ook. Maar ik denk, laten we weer eens een cd-tje draaien. Is ook wel gezellig. Naast het derde en laatste uur van Zandvoort op zondag. Blijf lekker luisteren naar je enige echte eigen lokale radio. CfM Zalvoort... U drie, we zijn er klaar voor en mijn installaties die we voor vieren voor je gaan draaien.